Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Veldhoven bij Eindhoven heeft brand gewoed in een pand van een islamstichting. De politie gaat uit van opzet. Binnen lagen straatstenen die mogelijk zijn gebruikt om de ramen in te gooien. Er is niemand gewond. Er is ook niemand aangehouden. Het gebouw in Veldhoven kwam eerder in het nieuws vanwege verzet tegen de vestiging van de stichting Islamplanning.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 In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien doden gevallen bij een aanslag op een hotel. Dat zeggen de politie en ooggetuigen. Een onbekend aantal mensen raakten gewond. Volgens een Somalische nieuwssite zijn de terroristen nog altijd in het hotel. De aanslag is opgeheist door de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Buiten het hotel waren zeker twee explosies, waarna de terroristen het gebouw binnenvielen en het vuur openden. De beloning van bestuursvoorzitters is vorig jaar fors gestegen... blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Volkskrant. Hun inkomen stegen met 32 tot gemiddeld 2,8 miljoen euro. De CAO-lonen stegen vorig jaar met 2,2 na de coronacrisis ging het opvallend goed met bedrijven en de aandelenkoersen. Best betaalde bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd bedrijf in Nederland... was de Britse topman van de Universal Music Group. Dankzij bonussen voor die beursgang kwam zijn beloning uit op bijna 275 miljoen euro.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Toebak leeft. Met nu. Toebak leeft. Ja, het tweede dit van dit radioprogramma. Straks de verjaardag en natuurlijk een stukje geschiedenis. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Jezus, vandaag wordt hij 74 en dit is een plaat uit 1993. A Robert Plant is vandaag jarig 74 en dit was een van zijn bekendste platen na Led Zeppelin natuurlijk. Oh, dit heb ik veel gedraaid. Toen was ik in Amerika geweest, heb ik deze single gekocht. En het grappige is deze plaat is uit 93 en wat is in 93 nou gebeurd? Niemand weet. Het, dan kom ik hier draaien. Klopt. Oh, in 1993. In 1993 kom ik hier ah, Ja. Nou goed, nou, dat is ook een stukje geschiedenis. Is er nog meer geschiedenis? Weet je nog een datum zelf, wanneer je begon? Ik dacht februari. Kijk in het verleden. Ah. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken nog meer naar de geschiedenis. 1959 gebeurde er dit. Ik geef u de naam Rotterdam en wens u behouden vaart. Ging het al goed? Nee, nou, alsof het niet helemaal goed ging. Nee. Het is een trotse getuigenis van Nederlandse ondernemingsgeest en durf ligt daar het SS Rotterdam voor het eerst in zijn element. Jazeker. Wanneer het schip eenmaal in de vaart zal zijn, zal het ruim 1400 passagiers vervoeren in de eerste en in de toeristenklasse. En een bemanning van 750 koppen. SS Rotterdam, het was alweer het vijfde schip wat onder deze naam aan het varen was. En het was dan de Holland-Amerika-lijn. En ik weet, Volgens mij een van die eerste schepen is namelijk Tarzan. Weet je wel, de eerste de Tarzan-speler is ook ooit, die Duitser, is naar uh, Amerika vertrokken. Oh. En uiteindelijk, uh, dit is dan een later maar, schip. Was dat een Duitser? Dat was een Duitser, oh. ja. Uh, hij is later ja. Ook met Geworden. Maar goed, maakt niet uit. Deze, uiteindelijk heeft hij tien jaar lang die transatlantische route gevaren. Uiteindelijk werden er ook nog allerlei cruises aangeboden. Ze hebben toen nog eens een keer in 1961, 1962... een soort cruiseschip gemaakt. Cruise uh, rond de wereld gemaakt. En zijn reclame was toen Around the World in 80 Days. Oh, en ja. toen was hij helemaal volgeboek. Ja, precies. Daar is het op gebaseerd. En uiteindelijk waren er allemaal rijk Amerikanen die zich ervoor aanmelden. En uiteindelijk in 2008 is hij naar de Wilmshaven gebracht... En daar ligt hij nog steeds. En daar heb ik ah, ook kan, een... een. rondleiding of zo, hè? Nee, je kan daar. erop slapen. Ik heb er twee nachtjes op geslapen. Ja? ja. Dus hoe Sprappig. was dat? En het is geinig, Het is helemaal in de originele staat teruggebracht. Allemaal vrijwilligers die daaraan werken. Dus het is echt wel een project, joh. Ja, weer... je voelt je ook wel wat veiliger. Want ik denk als je in het midden op de Oceaan met zo'n schip bent. dat je toch altijd aan de, de, de Titanic moet denken. Hè? <laughs> ja, een beetje wel. Ja, ja. Ja. In 1988, uh, Ayatollah Khomeini accepteert de resolutie 598 van de Veiligheidsraad. Van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. En wat betekende dus het einde van de Irak-Iraan oorlog. Het was dus de eerste golfoorlog. En hij was vanaf 22 september 1980... dus tot 2088. Dus die heeft best de hele tijd geduurd. Ja. Bijna, ja. bijna acht jaar. Uh, en dit. Uh, misschien weet je dit nog wel. Hij liep daar in de stad. Ja. ons Iedereen kent de tekst wel. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart. Wit. Mes. Pijn. 1983 in Amsterdam steekt een 16-jarige skin het een 15-jarige Erwin van Duinmeijer neer. En dan oh, overleid. is hij daarop gebaseerd? Ja, Dat wist ik helemaal niet, jong. Hij overlijdt enkele uren later in het ziekenhuis. Een Antilliaanse man, die, een jongen die eigenlijk in Nederland kwam. Hij heet eigenlijk gewoon uh, Erwin Lucas. Uiteindelijk werd hij opgevoed hier in Nederland. En, um, ja. en uiteindelijk zeggen ze dat het een racistische uh, act was. Deze skinhead. En deze skinhead uh, is uiteindelijk later ook weer opgepakt. Uh, met MAF is het dramatische verhaal van deze... Uh, uh, Kerwin uh, Duinmeijer is dat hij uh, de dam op rende, op, rende uh, op zoek was, want hij was gewond, op zoek naar een taxi die hem naar het ziekenhuis wilde brengen. Maar de taxichauffeur zei van ja, ik, ik mag geen bloedende man op mijn achterbank hebben. Uh, ten eerste uh, heel veel troepen en ten tweede mag ik geen gewonde mensen meenemen. En dat was een hulp over te doen. En daardoor is je overleden. Uh, nou, dat is ook niet helemaal waar. De tweede chauffeur die erbij kwam, die heeft hem eerste hulp verleend, maar het was een slagadelijke bloeding, dus dat was vrij snel met hem uh, afgelopen. En hier zijn Allerlei rechtszaak over geweest. Is het nou wel racistisch, niet racistisch? En uiteindelijk, deze Nico Bodemeijer heeft zichzelf uh, gemeld de volgende dag. En uh, hij heeft allerlei brieven ook gewisseld met die andere skinheads, waarin hij <coughs> vertelt dat hij wel racistisch is. Heel veel problemen, deze man uh, uh, veroorzaakt. En uiteindelijk is hij in 2012 uit het leven gestapt, deze dader. Dus ja. een heel verhaal dus over deze. Uh, ja, denk niet wit, over denk niet één zwart. regeltje op Wikipedia. Ja, ja bijzonder. Ja. Vertel. In 16. In 1972 is er ophanger geweest van Johan en Cornelis van der Werf door de Oranje-party van Willem III van Oranje. Uiteindelijk wordt Willem III der dan stadhouder, maar het was dus, uh, volgens mij was dat in Dordrecht, hè? Was dat uh, schafot en alles? Ja, ik heb het toch, de film wel gezien ja. maar niet van het drama. Heftig hoor. Ja, dat ding wat afgesneden werd en zo. <laughs> Ja, ze waren allemaal niet zo uh, nee. zachtmoedig. Ja, do, doe dat ding maar van. Dan neem ik hem mee. <tie> nou goed, 1897 waren het net uh, de overnamelijke steekmuggen. De Bosnische, uh, weet ik veel muggen die in Nederland rondhangt. Nou, deze tropenarts Ronald Ross ontdekt dat tropische steekmuggen. ...muggen uh, malaria overbrengen. Hij was legerarts en uh, interesseerde zich in malaria. Dat kwam door een andere tropenarts ...en die had allerlei theoretisch bedacht... ...hoe dat nou misschien tot stand zou komen. Hij ging op onderzoek uit en kwam erachter dat het echt daarmee te maken had. Uh, dat uh, een parasiet hadden ze met bloed. Nou ja, god, allemaal ja, technisch verhaal. Maar uiteindelijk is deze man na zijn pensionering nog verder gegaan. En hij heeft nog meer dingen uitgezocht. En hij is niet alleen maar directeur geweest van een, een of andere instelling... ...maar hij is ook wiskundige geweest, auteur... Muzikus en componist man deze Ronald Ross is van alle markten thuis, maar heeft vooral dus bekend gemaakt dat, hij, dat malaria werd overgebracht door muggen. Ja, dat nou, is toch wel inderdaad een hele neem eye opener. Neem het netje mee, zal ik zeggen. Ja, zeker. Ja, in uh, 1968 uh, komt uh, in Tsjechoslowakije komt met de inval van troepen van de USSR en het pakt abrupt een einde aan de door Alexander Dubček aangestuurde Praagse lente. En uh, met deze aanval, uh, het was dus uh, de inval van het Warschau-pact in Tsjechoslowakije, noemen ze dat dus. Dus uh, de, ik vond het wel een bijzonder verhaal. In de prachtige lente, zijn ook films over geweest en zo. Ja, klinkt heel bekend. Ja, zeker. Ik weet het naadje van de kous, weet ik nee, niet. Nee, we moeten weer we even kijken of we het kousje even de uit de kast halen. Dan kan je helemaal niet verliezen. En doe dat vooral. Goed, tot zover hebben de geschiedenis straks de verjaardagen. En onder andere. Jij ja, wist de jaren? Robert Plant, zei ik net al. Een. In my life like a satellite Let out a battle cry Angels lust In the black and white We were Always meant for this Shot through the dark My reason to exist Ooh, ah, ah, ah. My baby Tight. Love is on fire again Burn a cause in my arm and fight Luister, de editors, ABM Harder. tegen is de nieuwe plaat die ze uitbrengen. Die hoor je bij toebak Leeft in de zaterdagmorgen. We zitten in de verjaardag. Jazeker. Zeker, hier. Pak aan, we kijken even wie de jarig is. Uh, nou, deze man zou jarig zijn geweest. Jo, heerlijke muziek. Elke zondagochtend draai ik dit even. Jozef Strauss. Oh, die strauss ja, zeker. Dat is de, de zoon, de tweede zoon van Johan uh, Strauss-senior. En hij werd eigenlijk ingenieur-architect. Had hij allemaal gezien in de muzikale gedoe, want zijn broer zat in de muziek. En zijn vader, ja, houden hebben wel lekker opgast. En toen viel zijn broer, werd ziek. Zomaar, jezus, die werd ziek. toch? Uh, de, jij kan toch ook wel een beetje met een stokje zwaaien? Toen werd hij dus, uh, Jozef Strauss, werd uh, dirigent en uh, ging zich er ook in verdiepen... ging ook violessen nemen. En uiteindelijk, nou vind het toch nog wel leuk. Dus uiteindelijk werd zijn broer beter. En toen hebben ze uh, elke keer afge afgewisseld... Uh, afgewisseld met Afwisselend het, gespeeld. gespeeld, uh, gedirigeerd. Zeker. Oh, ja. En uiteindelijk, het mag wel is... Dat, dat deze uh, Strauss, uh, Jozef Strauss... uiteindelijk bij een concert in Rusland gewond raakte... hersenschudding kreeg... werd heel snel opgenomen... Maar toen ik... was je bij aankomst was je al dood. Oh, Oké. Dat is een vervelend verhaal. Ik had een heel ander einde. Ja, dat, ja is geen happy end. Nou, doe maar even dit dan. <laughs> ja. Nog even vrolijk. Ja. Yeah. En dit is echt het begin van Piet Heinzel, zijn is klein. Oh, hey, en toen is hij het? dood. Nou goed, wie ja. zijn er meerjarigen of jarenlangers? Ja, vandaag ook jarig is dus, uh, Jack uh, Tea Garden. Nou, hij is van 1905. Ja. En hij was een Amerikaanse jazzmuziekus. En hij speelde dus ook altijd met Louis Armstrong, Benny Goodman en Glenn Miller. En hij heeft ook in de All-Stars-band gespeeld van Glenn Miller. En hij had dus ook gezeten in de All-Stars Dixieland-band. En hij heeft gewoon heel veel... De manier van spelen was ook in de hogere registers van zijn instrument... En uh, gebruikte ruwere klanken en liptrillers. Lip, lip nou, Vind je dat Liptrillers. Ja. Vind ik wel. Uh, maar je hebt van die mensen die hebben dan ook, als ze dan blazen, dat die wangen dan ook oh, veel ja. groter zijn dan. Digicalesbi. Ja, dat kan ik altijd een beetje zien. Ja, Digicalesbi deed het ook altijd. was eigenlijk ontzettend ongezond en hoeft helemaal niet. Die keer heeft zichzelf het zelf aangeleerd door die wangen zo naar buiten te doen. Terwijl eigenlijk hoef je dat helemaal niet te doen. Goed, nee. vandaag uh, zou jaren zijn geweest. Deze man. Put your sweet lips a Jim Reeves. To the phone. Oh man. Ja. ja Echt voor de vrouwen. Ja, warm, vuwele stem. En dat deed hij omdat hij heel dicht bij de microfoon ging zingen. En dan kwam zijn stem heel mooi uit. Hij was eigenlijk helemaal geen zanger. Hij werkte bij een radiostation. En uiteindelijk dacht hij van nou ik kan misschien ook wel een plaatje opnemen. Dat was dit. 1954 nam hij dit op. En uiteindelijk de man werd groot. Echt heel veel hits heeft hij gehad. En uiteindelijk had hij nog niet zijn vlieg, Een geldse zijn zwembrevet, Had hij nog niet. En toen ging hij vliegen. En uiteindelijk ging hij wat aanwijzingen. hier omdat hij kwam in onweer terecht. En die aanwijzingen volgde hij niet op. En toen kwam hij naar beneden. Dood. Ja, Samen is met zijn pianist. Goed. Terug. Ja, terug van altijd. Hij was eigenlijk ook honkballer, zie ik. Dat is wel grappig. De ook sportmens. nog, ja. Die ja. ook jarig is, en jullie herkennen waarschijnlijk van. Uh, Pipo, En oh, wie is God. dat? Dat was Willy Ruijs. Yeah. Dus niet Wim Ruijs. Maar dat was een Nederlandse acteur en die is overleden in 83. Maar die uh, was altijd uh, de, de, de dikke deur bij uh, Pipo de oh, Clown. dikke deur, ja. En hij heeft toen al last gekregen van het Sievertje-effect. Oh! Dus, okay. uh, ja, hij, hij ging altijd wel lekker, maar de, de, ja, hij was na de hand nog wel te zien in de Marskramer... in de serie uh, Pommetje Horlepiep. Maar daarnaast werd hij uh, een hoorspelman. En, oh ja. Uh, oh ja. ja, had een mooiste. stem trouwens, ik kan me dat ook herinneren ook. Ja. Nee, ja. ja. ja, ja. Goed, een Ander, andere gast die jarig is, is uh, even kijken. Isaac Hees, die ken je natuurlijk ja. van deze man. Ah. Isaac Hayes, oh man. Team van Chef heeft hij gemaakt natuurlijk. Uh, dit is ook zo'n mooie uh, intro dit, uh, van deze muziek. Hij speelde eerst saxofoon bij de Mari Case, bij Stack Records. En hij heeft onder andere ook Soul Mee van Sam Dave, heeft hij geschreven. Hij kwam uit in 1969 met een album, het heette Hot Butter Soul. Dat was een redelijk succes wel. Uh, uiteindelijk ging hij ook uh, spelen in films. Nu dus speelde hij onder andere ook in South Park... In South Park speelde hij dit. Een stootgevende tekst. Hij heeft best lang in uh, South Park gespeeld. En in South Park speelt hij die chef... Het was eigenlijk een eenmalige rol, maar het beviel zo dat hij daar vaker speelde. Maar toen uiteindelijk in uh, South Park gingen ze ook kerk op de hak nemen. En hij is van de Scientology dat kerk. dat vond je wel leuk of ging hij juist daarom weg? Nee, dat vond hij niet zo leuk. Vooral omdat ook andere gasten erbij gesleept werden. Zoals John Travolta en Tom Cruise. Zijn van, uh, die werden allemaal te kakken gezet. En nou, daar was hij niet van gediend. Toen stopte hij mee. Maar wow. ah, een man echt hele mooie muziek heeft gemaakt. Dit is onder andere van hem. Ikes Rap 2. Help me love you. Isaac Hayes. En het muziek muziekje dat de achtergrond moet even luisteren. Is voor zoveel mensen een inspiratiebron geweest. Onder andere ook voor deze band. Porter's Head. Je hebt het gewoon letterlijk gewoon geloopt en er overheen gezongen. Glory Box. Echt pure dramatiek wat Isaac Hayes kon maken. Helaas is hij al overleden in 1982. Of in 2008... Dus, ja, ja goed. Nou, hij heeft een mooie stem, absoluut. Zeker weten. Wie vandaag ook nog jarig is, is uh, Jamie Cullum. Hij is van 1979, dus hij is pas 43. Maar die heeft dus echt een enorme carrière ge gemaakt... met uh, zeker pianospellen en andere uh, instrumenten. En hij, uh, ja, drums, gitaar. En hij begeleid zich vooral op piano. Hij heeft echt al zeven studioalbums uitgebracht. En hij presenteert al sinds april... 2010 een uh, wekelijkse een Jet Show BBC Radio 2. Ja, Oké, okay. ja, hij, hij zingt... tegen het. Hij dat heel lijzige. Hè? Dan Daar zeg je dat uh, vals aan. Dat je ja, maar dat, hij heeft even wennen hoor. Ik ja. heb ook gekeken met wat, wat voor muziek hij allemaal maakt, maar het is uh, zoals uh, Don't Stop the Music. Maar het is eigenlijk uh, een nummer van Rihanna. Maar hij heeft dan uh, hij geeft die dingen ook allemaal, Hij heeft ze allemaal bewerkt ofzo. Ja. Net even een ja. andere versie hebben ja. gemaakt. Ja. Nou, wel leuk. Ja, zeker. Vandaag uh, wordt hij 51. Ik heb het over deze man: Fred Durst. Hij is van Lim Biscuit. Slappe biscuit. Nou, zo klinkt het niet. En die hebben natuurlijk dus ook leuke. Op, opstandige muziek gemaakt. Deze uh, Fred Durst maakt geen muziek meer. Hij maakt nu indie films. En hij heeft natuurlijk uh, uh, ja, heel veel dingen gedaan in de, in de muziek scene. Het grappige is dat zijn, hij is armoedig opgevoed in een, in, in, in, in een zolderkamer boven een kerk. Zijn moeder had nergens geld voor. Hij leefde van uh, wat andere mensen hun aanboden in de eerste twee, drie jaar. En uiteindelijk is hij, met, is hij met een politieagent getraagd. Die kwam voorbij, zeker of wel. Die kwam, ja. Wat doet u hier? Nou, nou ik betaal van de natura voor die ja, ticket. Precies. Ik wil wel met je trouw opgelost. Nou goed, deze man is ook getatoeëerd trouwens. Hij tatoeert, oh. onder andere heeft hij het logo van de gitarist van Brian van de Korn, heeft hij getatoeëerd op zijn arm. Oké. Okay. Dat is wel grappig. Dus uh, ja, dat is uh, goed. Ja, deze. Vet ja, dirt. ik, ik ook, straks heb ik dus de landenkeuze keuze van hem. Al oh, leuk. Die staat al klaar, maar dat komt wel na het nieuws denk ik. Zeker. Goed, nou als laatste wil ik nog even doen: uh, John Hyatt en Diamond K van DIT. Woo! Even voor Jolande. Ja, yeah, is me. is you. Radio Girl John Hyde wordt vandaag 70 Op jongere leeftijd begint hij op het garage bands te spelen... en uiteindelijk op 18-jarige leeftijd gaat hij Nashville... gaat hij de songteksten schrijven. Ja, het bekende wat hij gemaakt heeft. Yeah. Is dit natuurlijk gewoon... Dat, dat, ja, dat hou je niet tegen. Have a, have a little faith in me. De eerste single dateert uit 1973... Goed. Hij klinkt wel zwart. Yeah. Vind yes. ik ja. Vind ik ineens. Ja. Ik denk van, hè? Wel, maar dat is... ik, ik zie die foto van. En ik denk, nou, het is gewoon een... Uh... Ja, hij is, ja. Van, hij is vandaag, uh, niet 52, hij is vandaag 70 geworden. John Hyatt. Oké, okay, nou, dat is het over even Ja, zeker. Dacht het wel, dan hebben we nog meer muziek voor de Klaas. Dit. Yes. John Witkens En education. Opleidingen. Belangrijk. I'm just a boy. en never been in this position. I'm not afraid to say there's a lot that I don't know. And she's a pretty girl with a simple invitation. And I'm not sure if I should stay or go. She said, I got some experience, you got nothing to fear. I can read the situation, I've been making love for years. And she took me to a quiet room and set me on a chair took my hand and looked at me and said, can I give you an education? Got moves to make you smile. Take a sip of the magic potion. It'll make you feel alright. Stop thinking about tomorrow. Cause you got more some days. Can I give you an education? And I'll look like, okay. Oh, give me an education. A book of love and all its complications And turn the pages and I'll try to memorize And there's a lot of things that need more explanations And all the things she says really blows my mind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 Give you an education I I'll reply, Okay Okay I'm getting an education Alright Okay Like someone that you read Inside a magazine Oh, she's hot stuff a of a about in a magazine But when she's done with you You'll be alone de Wereld van toe leeft David Watkins en Education. De opleiding. Heel belangrijk. Om die kinderen maar te blijven motiveren... zo hoog mogelijk de opleiding te geven. En uiteindelijk niet aan het werk te komen. Nee, zonder gekheid. Ja, ik heb makkelijk... mijn kinderen zijn niet van de hoogste categorie stude studeren. Dus die komen waarschijnlijk wel aan de bak. Gewoon uh, praktische zaken. Dat is heel belangrijk in deze wereld. Goed, dus weer weer tijd voor... Zandvoortse berichten. Zeker, derde editie van... de Zandvoort Alive. Uh, zondagavond was... een bijzondere. Het was... Warm en DJ Romundo vierde 30-jarig dat hij DJ was. Het begon om uh, vier uur, wat later dan normaal. En het was ouderwets gezellig met wetse muziek, zeg ik altijd, bij Cosmo uh, Cosmico Beach. <laughs> Cosmico, ja. Cosmico, heet dat? Ja. Uh, vroeger was dat Brussel. Maar goed, uiteindelijk uh, Mango Beach Bar was het ook al. En uh, Romundo heeft erg genoten. Er waren geen incidenten, er was gratis toegang. En de burgervader was ook nog aanwezig. De oh, burgervader ja, is ook he? ontdansend gespot. Oh, had hij drugs gebruikt? Nou, ja. nou, ik zou toch ik wel even, even een testje vragen. Ik zou even een testje vader. Oh. Zeker, dat, dat moet je natuurlijk niet hebben. En uiteindelijk uh, is het uh, drie keer gevierd. Nu, het is nu even klaar. En, uh, uh, we zitten even te kijken. Oh ja, deze Ramundo gaat ook nog wel Formule 1. Gaat hij uh, ook nog optreden. Hij is nog maar 46 jaar. Ja, hij heeft 30 jaar al, oh, zo op 16-jarige leeftijd is hij al begonnen als professioneel DJ blijkbaar. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ik heb slecht nieuws. Oh. De gemeente geeft geen toestemming voor carnavalenfestival. Niet? Nee. Ik zag op een laatste heel groot Ja, maar op het laatste moment is de organisatie door de gemeente te verstaan gegeven dat ze geen toestemming krijgen. En uh, het was opgezet als een gevarieerd festival voor jong en oud met magische ex-theater en uh, ja, s'avonds live muziek. Maar ze zeggen nu op basis van recente advertenties in de Zandertse Courant... te vermoeden dat er meer dan 750 bezoekers op het festival af zullen komen... en dat daarom de veiligheid van de aanwezigen niet kan worden gegarandeerd. De organisatie heeft zich inmiddels bij de beslissing van de gemeente neergelegd. Maar de hele gang van zaken roept wel vragen op. Alweer Tot, zoiets. Uh, Eerder leek de gemeente het initiatief te omarmen. Maar ik denk, nou bij, uh, bij, bij dat andere feest wat je net noemde... de en Live, daar zijn er ook meer dan 750. En dat andere gebeuren daar... Uh, bij die uh, strandhuizen ook, Ja, denk ik zo. Ik zag een hele grote advertentie in de ja. krant over dat, uh, dat feest wat er zou komen. En wat je zou zeggen, er is van alles. En nou in één keer, ja, dit, er moet gewoon zo'n app komen. Vorige week hadden we het erover ja. dat er een app komt... met uh, uh, gemeentezaken en dan kan je precies zien wat er komt... en kan je erop reageren. Ja. En dan kan de, de ondernemer ook daar weer op reageren... door het misschien bij te stellen en op nou, elkaar te komen. Maar ja, een van de prominente gasten die op het programma stonden... was professor Mordegai Marduk... Er is een heel wel zeer geleerde illusionist, die staat hier. Die zou op zaterdag en zondag een magische show doen als workshop toveren voor kinderen. Oh ja. En die zegt ook van nou, het verbaas me niet. Nee, het is het lekker de, tendens, de dat uh, overheden lokaal, ten kosten van alles willen voorkomen dat de jeugd leert toveren. Nou ja, ja, okay. ja, oh ja, garst, ja, ja. de gemeente betreurt ja, ja. dat het zo gelopen is. Ja. En er was uh, aan meerdere voorwaarden niet gedaan. Er was geen veiligheidsplan. Maar ja, kijk, voor brand. Hallo, de zee zit ernaast. Gooi er een slang in. Weet je wel? Maar ja. ja het is ja. wel heel jammer. En er is wel aangeboden aan de organisator. om bij een eventuele volgende editie. te helpen met de procedures. Nou, het lijkt me wel. Milieubijdrage bij de plastic, uh, uh, plastic soep. in Nederland. Uh, de dus Grand Prix. Uh, wil duurzaam zijn. En ze hebben nu iets bedacht. Bezoekers krijgen een plastic beker. En die plastic beker betaal je statiegeld voor. hoewel dat moet je geen statiegeld noemen. Maar als je die plastic beker. zeg maar weer inlevert. dan betaal je geen 50 cent extra. En anders betaal je wel 50 cent extra. En, uh, dat, dat is ooit ontstaan bij het festival Eve nodigt uit. Daar hebben ze het ooit uitgeprobeerd. En het beviel wel. En nu ja. willen ze het bij het uh, Grand Prix ook gaan doen. Dus dan, dan betaal je dus uh, geen 50 cent. En later als je het bekertje weer inlevert, dan, uh, nou goed, dan krijg je 50 nou, cent terug. Ik, ik uh, adviseer je, want er waren toen allemaal van die bekers... toen met uh, dat uh, lekkerste weekend, of hoe het ook heet, uh, wereldse smaken. Ja. En daar krijg je dus geen geld terug voor je beker. Nee. Dus ik heb uh, op een gegeven moment uh, dat ik wegging... het is nou we echt uh, verlaten tafels waar die bekers op stonden die dus... Uh van de harder plastic zijn. Ik heb er een paar meegenomen. Die zijn ideaal. Ja. En die gewoon mee? Dan hoef je in eerste instantie al geen geld te betalen voor een beker. Dan heb je nog minder bekers. Nog minder bekers, zeker. Dat is nou, een goed, heel goed idee. Uiteindelijk, uh, die bekers worden niet omgespoeld en weer gebruikt. Die worden uiteindelijk weer meegenomen door uh, sparen landen. Ja. En die worden dan weer gerecycled. En ze denken dat 50% daarvan weer opnieuw wordt gebruikt. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat is wel mooi gebaar. Je zou denken van, en het is, scheelt ook zoveel afval op de plek zelf. Want vroeger met die bevrijdingspop... Je liep gewoon echt door over een laag van plastic bekertjes heen. Maar dan wordt het gewoon de volgende dag opgeruimd. En dan wordt het toch ook gerecycled. Alleen ja. de gemeente heeft er minder werk van. Dat is eigenlijk maar het was meer. wel zo dat toen de tijd bij, bij die 5 mei... dat kinderen die per meter bekertjes kregen... ze dan uh, een, een munt of zo voor oh, een drankje. Ja. Dus okay. al die kindjes waar die bekertjes hadden opgeruimd, waren aan het stapelen. Dus dat ja. was natuurlijk ook wel weer heel leuk. Dat is ook wel weer grappig. Dus dus, uh, het is een druppeltje. Het is een druppeltje. Op de gloeiende plaat, hè? Ik, uh, ja, ja. Nou, dat maakt het ook al meer. Het is een mooi gebaar uiteindelijk. Uh, de, be, uh, er is een bewonersactie, of nee, doneeractie voor uh, het paviljoen. Huis in het Duinen, centrale ontmoetingsplek. Dat is het aanbouw. Twee medewerkers zijn er mee bezig. Nicola Teunus en uh, Jeanette Klaassen. En uh, het druppel is steeds, nog, uh, uh, steeds geld binnen. Is. Momenteel hebben ze bijna 1500 euro opgehaald. Onder andere zit er nog een flessenactie lessenactie van uh, Hein Albert bij... En uh, ook uh, Porregie Agata-toestand heeft er geld bij bijgedragen. Uit de onverwachte hoek vonden ze zelf, Nicole en uh, Jeannette. Uh, het is een ontmoetingsplek bij deze uh, Huis in de Duinen... En daar moet iedereen goed naartoe kunnen. Alles moet daar samenkomen. En de woners moeten daar echt het gevoel hebben dat ze gewoon een onderdeel zijn van Zandvoort zelf. Niet ja. dat ze daar in zo'n heel saaie ontmoetingsruimte zitten van een bejaardentehuis. Het moet daar leven. Er moet daar lezing worden gegeven. Concerts, workshops, infoavonden. Iedereen moet daar naartoe komen. Ja, concerten, mijn god. Dat klinkt als heel hip. Maar goed, uh, uh, het streefgetal is 20.000. Want er moet ook een goed ingerichte keuken bij komen. Geluidsinstallatie, meubilair. Zo, en die 1500 wow. euro is toereikend. Dat is wel duizend. Dat is niet toereikend. Nee, nee, nee er zijn uh, volgens vakbondsvoorzitter van de VVMC, Rob de Groot, zijn treinstakingen tijdens het Formule 1 e weekend niet uitgesloten. Ik word je dan wel een beetje naar van hoor. Of er gestaakt gaat worden in het weekend waarop 12 treinen per uur in de badplaats aankomen, is nog onderwerp van bespreking. Ik denk dat ik een fietstaxi ga kopen. Ja. En dat ik gewoon met die fiets straks je heen en weer gaan rijden? Ja, zo'n uh, tuk-tuk. Ja, tuk-tuk. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Zeker. Maar het zou wel heel erg zijn als ze dat zouden gaan doen. Ja, dat zou. En dan maken ze wel indruk. Dat is wel zo. Ja. Over de hele wereld. Wat een kutland is het Nederland. Wordt gelijk dus kandidaat gehaald bij gehaald nee, ja, bij Zandvoort. Dit zal echt een drama Dat zijn. Het zou al heel erg zijn. Hebben ze Dat alles goed zijn. geregeld? Dan gaat de NS, gaat uh, uh, staken. Zaker, ja. ja, goed. Nou, goed. tot dus zover hebben we de Zandvoort. Ik gericht. hoop het niet. Ik ja, heb ja. een nummer klaar. Heerlijk. Hij is vandaag jarig, Fred Durst. Hij wordt 51. Ja. Hij is van Limbisket. En het heet Behind Blue Eyes. Dat is het meest rustige nummer wat ze hebben gemaakt volgens mij. Ja, het is wel beter voor dit tijdstip.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 Maak het ook rustig muziek, Muziek behind blue eyes. Ja, anders mocht het geen landenkeuze worden natuurlijk, hè? Nee. je wilde bedoelt... muziek. Dit wil je natuurlijk niet op de zender horen. <laughs> dit kan toch helemaal niet? Het dus is afschuwelijk gewoon. Een klein stukje dan, hoor. <laughs> nog een langer? En dan is er nog andere muziek uitgebracht. Oh ja, ook nog meer. Even een klein stukje nog, hoor. <laughs> Mijn Bijna. zus zei altijd van, ik vind jullie muziek wel, ik vind jullie programma leuk, maar je wilde muziek. Ja. Ik denk van dat volgens mij was deze muziek. Dit, denk je echt? Het nee, is dus gewoon lekker, zeg man met frustratie om er gewoon even lekker uit te leven. Is gewoon heerlijk. Link ja, biscuit Fred dus. Het is perfect als ochtendmuziek. Want als je dat op je wekker hebt, dan spring je je bed uit. En dan begin je je dag van Ja, no, Dat moet ik niet doen. Dan sla ik meteen op mijn benen. Ik moet altijd zorgens met mijn benen wakker schudden. Dan kan ik op mijn benen staan oh, okay. hoor. Ja, die okay. tijd van eruit springen. Hoppakee. Nou. Ja, zeker. Nou, uh, vandaag uh, in de krant te lezen. Ze hebben een man opgepakt. Een bekende Israëlische uh, modellenagent die uh, verdacht wordt van seksueel geweld tegen. Tientallen vrouwen is donderdagavond opgepakt in Amsterdam... Maar hij verliet een restaurant, een agent, een, opmerk, een, een, een scherpe agent. Die zag die, hey, die gast, die staat op de most wanted lijst. Die moeten we oppakken. Nou, uiteindelijk is hij meegenomen in de Israëlische nationaliteit. Nee, wordt... de, de eigenaar van het restaurant zag dat, dat hij nee, moest worden. Nee, agent. Gewoon een oh, agent is. die voorbij... Die keek door de ramen naar binnen en dacht ik... Hé, hey, maar die man zoekt al wel een tijdje. Hij is in Israël een hele bekende modellenagent geweest. Hij heeft heel veel bekende uh, modellen ontdekt en begeleid... Maar even te veel begeleid, ook seksueel, want hij besprong ze. Hij trok zijn broeken uit, hij greep in de broeken van dames. Hij ging echt helemaal door het lint gewoon. En in 2005 is al allerlei beschuldigingen tegen hem geuit. En nu is hij overgedragen aan de politie en uh, uh, doorgebracht naar uh, uh, Israël. Dus uh, daar wordt hij bericht. Ik vraag me ook af hoe mensen dat dan kunnen. Want ze, gaan ze voor ze de deur uitgaan? Dat ze even kijken naar van Most Wanted. Nog even inprinten En ja, ja, we gaan naar buiten. We gaan kijken of we, of we ze zien. Of uh, misschien als ze aan het kaarten zijn. Je vroeger, had je ook van zo'n kaartspel met oh, alleen oh ja. Most Wanted. Dat ja. ze in de ketting zit de kaart in de zitten, kaarten, en van, hey, Die gast heb ik niet gezien op het terras. Ik ga even terug. <laughs> ah, <zou> dat... <laughs> ik pak hem op. Het zou wel grappig zijn om daar inderdaad van die kwartetten. Ja, dat uh, hebben ze wel gegeven. Ja, ja, dat is of... Amerika Dat mag je hier waarschijnlijk niet vanwege de privacy. Ja, nou, die is nee. een moment verloop hoor. Als je ja. zoveel al op je kerf hebt staan. Ja. Maar goed, hij zegt zelf dat die. Dat die, uh, dat het een heksjacht is. Het is een trial by media. En uh, nou, vertel, als er zoveel ja. verhalen over je de ronde doen... dan moet er toch wel iets van waar zijn, lijkt mij. Maar ik denk ook van een kwartet. Dan heb je een kwartet van uh, moord. Een kwartet doodslag. En die kwartet uh, ja. uh, overvallen. Weet het je. is allemaal wel <laughs> erg, hè? Oh ja, laat me dat nog eens dat even Dat kan allemaal niet. Voor kinderen is dat echt uh, te eng. Te ja, raar. dat is zeker waar. Nou, dus, hebben dus, uh, nog, hebben uh, we nog een, een, een kopje met uh, nog raardere berichten? Nou, ik zie dus wel dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ah. heeft 13 gebieden op de maan aangemerkt als geschikte landingsplaat voor de bemande maanmissie Artemis III. Die missie moet rond 2025 voor het eerst sinds 1972 weer naar de maan brengen, uh, de mensen dus. En NASA yep. maakte de locatie gisteren bekend, dus het is echt vrij uh, hot nieuws. Ja, en die gebieden eetje. liggen allemaal in de buurt van de niet eerder door mensen bezochte Zuidpool van de maan. Ja, hè? Dat is niet ze... eerder door mensen bezocht. Ja, maar dat schijnt het interessantste plekje te zijn, heb ik al gehoord. Daar ja. kunnen ze de meeste informatie hier verzamelen. Ik zeg altijd Going South, hè? Oh nee, dat is heel dat anders. Dat is heel wat anders, ja. ja. ja. Maar ja, de komende tijd wordt dus onderzocht welke van de dertien gebieden het meest interessant zijn. En sommige worden echt tot de oudste delen van de maan. En die kunnen dus inzicht bieden over de ontstaansgeschiedenis. Oké. Okay. Leuk! Maar de ja, voorbereiding, dagel. nog even een klein dingetje, ja? wordt naar verwachting 29 augustus. Dat is dus over negen dagen. Ja? Een onbepaalde raket, uh, die, die gaat dan in zes weken heen en weer naar de maan. En als deze missie is Artemis 1, geheten succesvol verloopt. volgt een man de vlucht die een rondje maakt ja? rond de maan. En uh, die staat gepland voor mei 2024. Oké, okay, nou ik. Nou, wel leuk joh. Het is wel grappig gewoon eens een keer even iets uh, de ja. maand te gaan bekijken. Ja. We zijn er zo vaak heen geweest in de jaren 60. Nou nee, begin jaren 70 was dat meer. Hè, 69 is ook begonnen. je ook die munten. Welke munten? Van alle astronauten. blijf hits maken. op de goeie mooie step van Sam Fender. hij ook een gitaar. Dat denk ik. En dat heet ook uh, uh, nee, dit, dit uh, uh, getting started. Ja. Ze, ze starten weer uh, met alleen ruimte reizen. To Infinity. Beyond. Zeker, we zitten nog even te kijken wat ze nou precies gaan doen. En jij zegt, mensen kunnen mogelijk leven op maan? Ja, dat was. Uh, ik ging dus eigenlijk op zoek naar dit artikel. Dat had ik al gezien, dus daar wilde ik het over hebben. Yeah. Maar toen zag ik dus uh, dat andere, dat is heet van de naam. Die yeah. hebben we, die we net uh, bespraken. Maar het uh, was dus eigenlijk zo dat ze ontdekten... een enorme grote diepe kuil op een basaltvlakte van de maan. Yeah. En dat is, uh, die kuil is 100 meter diep. En de, hij maakt deel uit van de Zee der Rust. En... Uh, daar liepen in 1969 Neil Armstrong en Buzz Aldrin als eerste mensen rond. Oké. Okay. het schijnt dus een deel van de kuil heeft een overkapping. En in het overdekte deel, met schaduwen, is de temperatuur stabiel 70 graden boven nul. Okay. Dus mogelijk is die kuil de ingang van een soort grottenstelsel. Oh. En dan zal het ongeveer even warm zijn. Oh ja. En de kan... onderdekte delen van dezelfde kuil zijn veel extremer, net als de rest van de maand. Want de zon schijnt daar 15 dagen onafgebroken op zonder de remming van een dampkring. Okay. En daar is het 150 graden. Dus Jujuf, wat een wisseling van temperaturen. Hetzelfde idee als die film Mars, weet je wel. Dat als die mensen naar buiten kwamen, dat ze verbranden. Ja, ja, ja. Dus je met de uh, Schwarzenegger. Ja, of ja, ja Total ja. Recall. Dat al die gezichten... Oh uh, mijn god, die uitpuilende ja. ogen. Wat een drama, die ja. verhaal van dat laatste stuk. Maar dat Japanse, bleef ik maar doorgaan. Ja, Japanse zonde ontdekte in 2009 dat, dat die kuilen er zijn... Inmiddels zijn er 200 van die zogenaamde Lunar Pits gevonden. Ja, maar het, het lijkt net of we een palen hebben gezien. als je van bovenaf ja. kijkt, grote dikke palen hebben ze gezien. Misschien is dat wel van een eenoog. Uh... Uh, reuzenras, wat daar vroeger gewoond heeft. Een reuzenras? Ja, die zijn heel groot en die kunnen dan wel zo'n paal van 100 meter misschien uh, erin zetten. Hoe kom je nou op één oog dan? Die, die cyclopen. Nou, die zijn dan zo sterk en zo. Oké, okay. jouw die minute. Maar nou, ze nou, zeggen dat dus mensen zijn geëvolueerd door in grotten te leven. En we kunnen naar grotten terugkeren alsof de maanlever. zegt... Wat een de heerlijk idee. David Page, die was... In Kuilen. Ja. In kouder. Ik zeg, stuur de Duitsers heen. Ja. Dat lijkt me een beter idee. Oh, wacht. Oh, Als we het toch over de ruimte hebben, is dit misschien wel leuk. Stralke en Stralke. Op august 19, 1960. Zij werden in into space... op de Sputnik 5 spacecraft. De condition van de canine cosmonauts... ...was closely monitored door devices die pressure. Belka en Strelka, dat waren twee honden. Oh. En die waren bij, uh, bij de Sputnik 5 naar binnen gegooid. En ze wilden toch eens even kijken wat voor uitwerking dat had in 1960. De ruimte, op de mens. Laten we eerst maar eens op honden sturen. En deze honden hebben het overleefd. Deze Belka en Strelka zijn bekend geworden. Na nadat ze overleden waren, zijn ze ook opgezet. En in een museum zijn ze er bezichtig. In een soort uh, uh, Russisch NASA museum. Ja, zeker. In uh, okay. Moskou is het te zien. En er uh, zijn ook alle, alle, alle animaties geweest over deze Dalka en Strelka. En dat het grappige is. Uh, deze Strelka heeft ook nog zes puppies gekregen. En een van die puppies heeft ook weer puppies gekregen met de hond van de president Vrouw in. Eh, Amerika. Oh. Dus, nee, goed. Het, is, het heeft een heel verhaal gekregen, deze Belkens oh. ten elkaar. Grappig. Grap. Interstellaire puppies zijn ja, eigenlijk een beetje. Ja, interstellaire, zoiets, zoiets. Is het, <laughs> ja, wel leuk. Ja. ja dus, maar uh... ik vind het verbaasd me dat die, de, de, de, de er dan misschien nog wel een hoop honden rondlopen in, uh, in uh, de USSR. Of die... Uh, die zo heten misschien. Ja, dat denk je wel. zijn nou dus genoemd. Dat, ja. Ja, Maar goed, blijkbaar uh, zijn ze ook heel oud geworden. En Belka en Strelka. Belka en Strelka. <laughs> Zeker. Ik ga er eens op googelen. En ook die puppies die van uh, Strelka ter wereld zijn gekomen... zijn gebruikt bij alle experimenten op deze aarde... die te maken hadden met ruimtereizen. Okay. Dus die hele familie is goed ingezet. Dat is wel duidelijk. Maar doe, doe, doe, dat maar niet. Uh. Doe dat nou niet. Oh, dit stel ik je dierenpeulen, zeg maar. Goed, even de laatste platen voor tien uur. Is dit The Strokes, The Adults Are Talking? En hou jij je mond? You're sophisticated, they're complaining. all educated, you are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. Problem. We are trying, hard to get your attention, We're climbing up your wall, We're climbing up your wall. Uitgebracht in de coronaperiode. Hoe toepasselijk. Mooi gevonden ook. De new abnormal. En dat heet de adults are talking. En die hebben al vaak hele diepzinnige theorieën. En dan zie je de jeugd erop uitgaan. Ik ken ze. Ik heb ze thuis ook. zo. <lacht> Begin ik met hele diepe en zei, ja. Ik dus heb je het okay, over wel. de dag. En dan vertel je. Wist je dat zo lang geleden? Dat en dat. Ja, boeien. Boeien, is er <laughs> nog iets anders? Oh, ik heb hier nog even een uh, berichtje van. En dan echt, ik, ik, ben echt, ik ben altijd weer onder indruk... als zij een mobiel bijwerken... Want dan gaan ze even de laatste berichtjes doornemen. En er zitten echt mensen die hebben echt tientallen minuten aan een videoclipje gewerkt. En zij scrollen er langs. Oh, like. Up, like. Up, like. En daar hebben ze alles bijgewerkt. En dan hebben ze, dan hebben ze echt maar tientallen uren hebben ze gewoon voorbij hè? Mensen ja. kunnen echt heel lang aan een filmpje zitten knippen. Slechte waardering. En dan, dan, hebben ze, dan denken ze, ze hebben allemaal likes gehad. Maar uiteindelijk hebben ze hebben gewoon even aangetikt dat ze het leuk vonden. Maar ze hebben het niet gekeken. Nee, Het komt niet binnen, hè? Nee, het komt echt niet binnen. Hoe bereik je ze, hè? Zeker, moeilijk. Ik Kort, heb toch een bericht in Italië. Het was ja? een man van in de 40 stond op het punt te trouwen in Italië. En die werd vorige week op bizarre wijze gedumpt door zijn aanstaande. Want uh, de bruidegroep vertelde de, de, aan de luchthavenmedewerkers... dat hij naar het toilet ging. En terug terugkwam, was de vrouw nergens te bekennen. Maar zijn koffers en contanten, grofweg 6.000 euro... waren op dat moment bij zijn aanstaande. En het is gewoon uh, verdwenen. Politie is ingeschakeld. Ze konden de zwendelaars er niet meer vinden. En uh, de smoorverliefde man zou een dag eerder zijn vriendin... aan een huwelijk hebben gevraagd. ...dan dacht ze van nou, I go for the money... ...en doe maar niet trouwen en wegpassen. Nee. Ja, ja oké. Okay. Nou, lekker dan. Fijn, echt de liefde. Ja. Goed, afgelopen week uh, was ik ook wel een beetje verbaasd. Het ging over uh, uh, Martin Luther King vs. De uh, FBI... Een ja? documentaire dat ging over het feit hoe de FBI bovenop de zaak Martin Luther King is gedoken. Om te kijken, want hij zou misschien banden hebben met de communisten. En hij had een adviseur die ook nou, eigenlijk eerst bij de communisten zat. En uiteindelijk daar helemaal niks mee, mee te maken had. Maar goed, deze Edgar Hoover sprong er bovenop. Ging Martin Luther King regelmatig afluisteren in hotelkamers, overal. En kwam erachter dat deze Martin Luther King toch heel veel seksuele avances had. Met heel veel verschillende dames. Oh. En dat vond deze J.K. Hoover toch wel heel interessant. Is daar helemaal in verdwenen. En nu vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over: FBI blijft conservatief, eh, controversieel, eh, maken beslissingen die soms niet kunnen. En deze Edgar Hoeve heeft bijvoorbeeld 48 jaar op de troon gezeten. Hij heeft al allerlei dingen onderzocht. Goed of niet goed. Uh, later heeft ook bijvoorbeeld Trump weer iemand aangesteld. Uh, is Christopher Ward. Waar hij later weer ontzettend over te, ontevreden over was. Omdat hij er ook tegen hem keerde. En zo zijn er verschillende mannen bij het FBI uh, directeur geweest. Die later weer heel veel dingen fout gedaan. Ja, die werden aangesteld om dingen onder het uh, tapijt te vegen. Nou, blijkbaar. Ja. Het uh, oh, okay. is wel een interessant stuk om even te doen. Uh, dat heeft onder andere ook te maken met de huiszoeking van uh, Trump. Die hem toen ook gedaan, is de ja. FBI. Ja, want ze willen dus het uh, uh, bevel wel ze openbaar maken. Ja, klopt. Daarin zouden ze zou kunnen zien wie dat bevel gegeven hebben... en waar ze specifiek naar op zoek waren. Ja, He, ja. Goed dus dat geval. wordt misschien nog wel goed uh, ja. gesteld. Ja. Nou goed, uh, mij betreft, maak er een mooi weekend van. Ja, tot volgende week weer. Tot volgende week. En wij draaien in plaatje nog The Weather Station. And the weather is good here over Sandford.